Slapen nee, kan niet eten nee, enkel maar door jou. Kan niet praten nee, kan niet lachen nee, omdat ik van je hou. Maar als ik jou zie, dan gaat mijn hart de Ik dans en spring en zing dan telkens weer. Na. Als jij, had ik me voorgesteld Je was geen fijne poes, dat had me mij verteld Maar toch wil ik geen ander, ik draai er niet omheen Een meisje zoals jij, en anders wil ik geen ik Kan niet slapen, nee, kan niet eten, nee Enkel maar door jou Kan niet praten, nee, kan niet lachen, nee Omdat ik van je hou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 en spring, en zing dan telkens weer. La, la.